10 uur. Het nos journaal door Alt Het rijverkeer rond Utrecht Centraal is verstoord doordat het brandalarm is afgegaan bij de verkeersleiding van ProRail. Een aggregaat dat buiten stond, blies rook naar binnen waardoor het alarm afging. Na de brand bij het verkeerscentrum en de daaropvolgende chaos op het spoor wilde de brandweer dit keer geen enkel risico nemen. Er is nu geen brand geconstateerd.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 We maken daar nog steeds winst mee, maar we hebben natuurlijk grote reorganisaties aangekondigd... die eind vorig jaar ook tot veel beroering hebben geleid. Eh, nou, daar zijn we uitgekomen met de vakbonden, daar zijn we ook uitgekomen met de, de vakbondsleden. Maar die reorganisatie, ja, die zullen we nu wel echt moeten doorvoeren. Door de reorganisatie verdwijnen 11.000 banen. Steeds meer Libische diplomaten nemen afstand van het bewind van kolonel Gaddafi. Nu heeft ook de Libische ambassadeur in India zijn ontslag ingediend. Hij is boos over het harde optreden tegen de betogers in zijn land. Eerder stapte ook al de ambassadeur in China... en de Libische afgevaardigden binnen de Arabische Liga op. Ook zij sympathiseren met de demonstranten... die in verschillende Libische steden het vertrek van Gaddafi eisen. In Brussel spreken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... over de situatie in Libië. Verwacht wordt dat ze in een gezamenlijke verklaring... het hardhandige optreden veroordelen. Voor dat geweld heeft de zoon van kolonel Gaddafi... zijn verontschuldigingen aangeboden. Wel zegt hij dat het leger achter zijn vader staat... Bij het geweld in Libië zijn volgens Human Rights Watch meer dan 200 mensen omgekomen. Het weer, het vriest licht tot matig. Ook later vandaag blijft het koud. Maar zonnig, het wordt 0 graden in het noorden en plus 4 in het zuiden bij een koude oostenwind. Ook morgen nog zonnig, daarna regen en mogelijk sneeuw. Beste deelnemer van de Bank Loterij, bedankt.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 Sven Kokkelman. Onwinbaar gas is wel degelijk te winnen en dat levert ons veel op, zegt de energieraad. Jan de Jong is ambachtelijk slager te Kromenie. Geen plek om supermarktham mee naartoe te nemen. Ja, eigenlijk, uh, ja, het is een beetje maar ook hier liggen dit hier al. Maar dat is uw schuld, uh, meneer Dekker. Uh, na alcohol blijkt nu ook roken slecht voor het puberbrein en het oftentumeur van Henk Westbroek. Het is uh, vijf en een half over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Een revolutie op energiegebied, zo noemt de Energieraad de nieuwste techniek... om te boren naar gas dat tot voor kort als onwinbaar werd beschouwd. En daarmee worden de gasvoorraden in één klap verdubbeld... zullen de gasprijzen dalen en zijn de geopolitieke verhoudingen ineens totaal anders. Nou, dat zijn nogal wat conclusies. Kees Wiegers, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokman, Lid van de Energieraad en oud-topman van Essent. Eerst eens even, waarom is dat gas nu wel te winnen dat tot voor kort onwinbaar was? Nou, omdat er gewoon een andere techniek is uh, ontwikkeld... om dat gas wat eigenlijk uh, heel erg opgesloten in het gesteente zit... toch vrij te maken. En dat doe je door niet alleen de gat te boren... maar ook daarna de uh, grond onder de grond... Te kraken zodat dat gas vrijkomt en het daardoor gewonnen kan worden. En wat is er dan veranderd dat we dat nu opeens wel kun, kon, kunnen en vroeger niet? Nou, er zijn een paar slimme jongens in Amerika geweest. die gaandeweg ontdekt hebben dat je dat kraken heel goed doen, kan doen. door er water onder hoge druk in te boeren. En verder hebben ze ontdekt dat je niet alleen verticaal kan boeren, maar als je eenmaal bij het gesteente bent. Dat je ook horizontale gangen kan maken. En de combinatie van die twee technieken heeft eigenlijk ineens voor deze omwenteling gezorgd. Juist, dus opeens kunnen we erbij. Ja. En de, en de vraag is dan: hoe groot is die gasvoorwaard, waar, uh, gasvoorraad, neem die niet kwalijk, waar we tot uh, voor kort niet bij konden? Nou, enorm. eigenlijk. Er is net zoveel onconventioneel gas, zoals we dat noemen, als conventioneel gas. En dat betekent, zoals u zelf ook aangaf, dat de gasvoorraden door deze nieuwe techniek ineens verdubbelen. Maar veel belangrijker nog is dat dat onconventionele gas bijna overal op de wereld gevonden wordt. Ja. In tegenstelling tot conventioneel gas, wat vooral in uh, het Midden-Oosten en dan vooral in Iran en Rusland uh, voorkomt. Ja, en een beetje bij ons. Ja. Ja, en hoeveel hebben wij van dat onconventionele gas? Nou, ook, ook een redelijk grote hoeveelheid. Hoeveel, dat zou moeten blijken als de proefboeringen... waar nu aan gewerkt wordt, uh, uh, resultaten hebben opgeleverd. Ja. Maar onze inschatting is dat dat toch gauw... een tweede slochtige zou kunnen opleveren. Juist, dus, nou, daar kun je dus decennia mee voort. Daar kunnen we weer een flinke tijd mee voort. Ja, en de hele wereld in zijn totaliteit? Nou, Op heel veel plaatsen in Europa, maar ook in uh, Afrika, Noord-Amerika en ook in China vind je dit gas. En dat maakt dat het eigenlijk een veel stabielere brandstof, politiek stabielere brandstof is dan uh, het conventionele gas. Juist, want dan ben je minder afhankelijk van mensen die gaskranen kunnen dichtdraaien zoals bijvoorbeeld de Russen. Zo is dat. Juist. Dat brengt ons dan meteen op de geopolitieke verhoudingen... want eh, dat betekent dus dat landen met een gasbel... zoals de Russen dus ook politiek gezien minder macht krijgen. De machtsverhoudingen zullen door deze nieuwe techniek... die ja, ook in Europa nu op gang begint te komen, wezenlijk veranderen. En ik denk dat dat heel goed is... want dat bevordert toch de stabiliteit op deze aardbodem. Dus eigenlijk de democratie van de energievoorraad. Nou, het helpt wel om de democratie uh, elders in balans te brengen. Ja. Uh, nou is de vraag hoe uh, de politiek hier dan mee moet omgaan... want er worden tot nu toe alleen nog maar kolencentrales... of vooral kolencentrales neergezet. En met een paar windmolenparken hier en daar, hoewel daar veel kritiek op is. Um, wat, zou, wat zou deze conclusie kunnen en moeten betekenen... voor het te, te voeren kabinetsbeleid? Nou, wij eh, verwachten dat de elektriciteitsproducenten, dat zijn degenen die besluiten over eh, de bouw van centrales en welk type centrales ze graag willen hebben. Dat voor die elektriciteitsproducenten gas weer een veel aantrekkelijker brandstof wordt dan ze een tijdje geleden dachten. Toen ja. maakte iedereen zich toch ook zorgen over het feit dat Europa steeds afhankelijker werd van geïmporteerd gas. Akekencentrales okay, namelijk... in Frankrijk bijvoorbeeld? Of het nee, de Stroom, geen... bedoel ik? Ja. Geïmporteerd gas uit landen als het Verre Oosten, het Midden-Oosten en Rusland. Ja. En met dit gas, wat zoveel, op zoveel meer plaatsen gevonden wordt, wordt gas ineens een veel stabielere brandstof. En als elektriciteitsproducenten één ding houden, dan is het een stabiele aanvoer van brandstoffen. Ja, een paar dingen nog dan. Moet het kabinet dit bevorderen? Want het is goed voor het milieubeleid ook. en voor de terugdringing van de CO2-uitstoot, lijkt mij. Nou, wij denken dat het heel goed is om dat uh, te bevorderen. En ja, niet zozeer omdat kolencentrales vies zijn... maar omdat het gewoon een nieuwe brandstof is. Want zo kan je het eigenlijk wel noemen... met ja, eigenschappen die heel gunstig zijn voor uh, het milieu... en die bovendien uh, ja, een stabiele bron van aanvoer van brandstof kunnen opleveren. Dus subsidie om dit soort dingen aan te boren? Ik denk het niet, dat is nergens voor nodig. zijn dus de energiemaatschappijen zelf die dit sowieso ja, toch ja, ja, al willen gaan doen? Ja, ja. Nee, het vereist een beetje ondernemingszin... Juist, van die energiemensen. Van die energiebedrijven, ja. ja. Ja, dan hebben we het dus met name over de bedrijven. die bezig zijn met gas- en oliewinning. Ja, goed. Dan hadden we nog het plan van voorgaande kabinetten. voor gasrotondes. zodat we gas konden, um, vloeibaar konden maken. en dan kunnen uh, transporteren via pijpleidingen. Daar zouden wij dan als Nederland een hele grote rol in kunnen spelen. en veel geld aan kunnen verdienen. Kan dat ook meteen de prullenbak in dat plan? Nee hoor, ik denk dat dat eigenlijk juist uh, met de marktverhoudingen. die door dit gas ontstaan, nog steeds een heel goed plan blijft. Kijk, dat vloeibare gas, wat met name in het Midden-Oosten... en wellicht later ook in Rusland vloeibaar gemaakt wordt... Dat, uh, dat blijft toch ook een interessante optie als je praat over gas. Ja. En als wij dus maar voldoende mogelijkheden hebben... om dat hier aan te landen en weer gasvormig te maken... dan uh, is dat aantrekkelijk voor Europa. Zoveel mogelijk eieren in je mandje hebben, dat is toch altijd goed... En, uh, laten we weg het door zo'n gasrotonde creëer je de mogelijkheid om vanuit veel meer bronnen gas uh, aan te voeren naar Europa en te gebruiken. Nou is de energieraad waar u dus lid van bent een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. En datzelfde kabinet gaat snoeien in het aantal adviesorganen. Hebt u al een brief gekregen dat het binnenkort is afgelopen? Nou we hebben sterke indicaties dat het kabinet in beginsel besloten heeft om de energieraad op te heffen. Waarom? Nou kennelijk heeft men uh, minder behoefte aan uh, dit soort adviezen. Terwijl het toch een tamelijk belangrijk advies kan zijn, dit wat u nu geeft. Ja, maar dat, de, de vraag of dat verstandig is of niet verstandig... die kunt u beter in Den Haag stellen. Waarom? Nou, daar besluit men over de instelling van raden. Ja, maar goed, u bent lid van, u bent lid van die Energieraad. Ik neem aan dat u toch echt aan, aan het belang van uw eigen rapporten... en u zegt zelf dat er ontzettend veel geld uh, en, uh, en energie mee te winnen is... met, dit, uh, met deze nieuwe gasvoorziening. Gasvoor, uh, ja, dat gaat dus niet alleen over dit gas. We hebben ook over andere onderwerpen uh, adviezen uitgebracht. Ik, ik denk dat energie een heel uh, belangrijk thema is en blijft. En dat het als zodanig waardevol is om on onafhankelijke adviezen te krijgen over een dergelijk thema. Dat was de waarde van de Energieraad. Ja, en die waarde die is er nog steeds. Ja, en is het toevallig dat dit rapport met deze conclusie, dus een heel gunstige conclusie, richting Den Haag gaat... terwijl die andere brief waarin u met opdref, ophef wordt bedreigd, die misschien heeft gekruist? Nou, dat proces uh, van het snoeien in uh, adviesraden is al een hele tijd gaande. Ja. Dat is overigens niet alleen een uitvinding van dit kabinet. Ook het vorige kabinet was daar al mee bezig. Ja. En uh, er, is, ja, er is kennelijk een trend dat Den Haag het liever uh, zelf uitvindt. Goed. Nou, daar zullen we dan de gevolgen wel van uh, ondervinden, denk ik, of niet? Uh, nou, ik denk dat je toch een stuk... Uh, onafhankelijke input mist voor de beleidsdiscussies in Den Haag... als je eigenlijk dit soort organen uh, opheft. Want uh, nogmaals, voor de meningsvorming is het toch ook belangrijk... om uh, de dingen een beetje objectief en nuchterzakelijk op een rijtje te zetten. En dat is ook hetgene wat wij al die tijd getracht hebben te doen. En ik dacht dat de Raad daar redelijk succesvol in was. Zij Kees Wiegers, lid van de Energieraad. Ik dank u wel. Graag gedaan. Hij is slager. Een taalwetenschapper en oud trainer van FC Dordrecht. denk dat ik vanaf mijn laafste jaren hier rondloop. Hij is schrijver en ook automonteur. Kijk, dan moet ik op dat we niet Nederland helemaal vol zetten met auto's. Deze week in Karel Goedemorgen Nederland. Het onbekende leven van Jan de Jong. Dat ben ik. Ja, Jan de Jong werkt al decennia lang als ambachtelijk slager in Commonie. Maar binnenkort hangt hij zijn gerookte worsten aan de wilgen. Deel 1 van Jan de Jong. Het verslag is van Marcel Dekker. Jan, dan wil ik eerst dat je je even voorstelt met je naam, je leeftijd en je beroep. Ik ben uh, Jan de Jong. Ik ben uh, inmiddels 50 jaar oud. En wij hebben een eigen garagebedrijf. Ik uh, ben Jan de Jong en ik ben 55. Uh, ik ben Jan de Jong, momenteel 64 jaar en ja, 15 jaar lang keeperstreden bij FC Dordrecht uh, geweest. Uh, mijn naam is uh, slager Jan de Jong uit uh, Kromanie, Zuiderhoof 4 Ik uh, ben ambachtenslager slager sinds... Uh, Sinds mijn uh, 15, 16 ben ik begonnen. Uh, dan heb ik vijf jaar heb ik, uh, vak geleerd zeg maar, bij, me, bij mijn patroon. Dan ben ik tien jaar chef-slager geweest en daarna ben ik hier in Comedy uh, begonnen als uh, ambachtelijk zelfstandig slager. Ja, je onderscheidt je van de supermarkt doordat je ambachtelijk uh, uitstralen en uh, ambachtelijk producten. Van, uh, we slachten zelf van koeien en uh, daarom onderscheid je van de supermarkt. De worsten maken we zelf, de vleeswaren maken we zelf. En uh, daardoor onderscheid je van, uh, van het geheel eigenlijk. Ja. Als u ja. mij les zou moeten geven in ambachtelijkheid, wat, wat, waar zou ik dan het beste op moeten letten? Ja, op, op het kleur van het vlees en, uh, zeg maar de, kleur en de, de, de manier van snijden en uh, zeg maar, de manier van kruiden. Zeg maar, hoe is het gedraaid? Uh, ja, Verkleuringen. Vers, vooral versheid. Geen kleurde randjes. Dit is nou het gedeelte waar uh, alles verkocht wordt, maar het grote geheim zit eigenlijk hier hierachter. Hè. Zullen we daar eens naartoe dan lopen? Andere, ja. ja, Lopen we daar even naartoe. En dan moeten we naar buiten. Ja, ja hier de, de voorraadkast, hier hebben we onder andere de, de koolcel. Daar bewaren we zeg maar, de, de zelfgemaakte soep in. En we moeten even naar het geheim van de echte ambachtelijke slager, want dat is dit... Hier Wat komen dit? we bij de, bij de gemaakte rookkast dan. Dus een, een rookkast. De ruikt zelfs de aroma nog. Dus de rookkast, die dateert uit 1910. En hier uh, roken we nog we wekelijks onze rookvlees in, onze achterhammen en onze eigen gemaakte rookworsten, serflaatworsten, worsten. Er wordt hier het? allemaal, uh, allemaal uh, gerookt. Ja, even kijken naar het afrookkanaal hoor, meneer uh, de Jong. Dat loopt langs een, uh, een blok waar mensen wonen. De buren die weten ook van dat we met, uh, met zuiver zaadsel werken, wat ook gekeurd is. En wat dus uh, totaal onschadelijk is. Er zijn geen toevoegingen aan, aan toegevoegd. En uh, de mensen waarderen het zelfs als het op een goede manier gebeurt. En uh, dat ze zeggen, wat ruikt het lekker? En dan kunnen ze de volgende dag de, de worst komen keuren. En dan krijgen we alleen complimentjes van... Uh, Jan, wat heb je weer een heerlijke met- en leefworst. Dan wil ik niet uh, de keuringsteams van Waarde gaan nadoen. Maar u kunt dan misschien eens uitleggen wat het verschil is tussen wat u gepresenteerd. Ja, nou ja, het is, het is zeg maar, boeren schouderham. Ik, ik zie hier een, zie hier een uh, schouderham. Er wordt een heel mooi, uh, mooi naam gegeven. En, uh, maar goed, dat is dan, uh, dat mag dan van de keuze niet maar het is, uh, ja, het is toch wel een ham die op een automatische manier gemaakt is, met toevoegingen. Het is een beetje een schande dat het hier op uw snijtafel ligt. Ja, eigenlijk. Uh, ja, het, het een beetje zeer omhoog, als Dit hier ligt hier al. Maar dat is uw schuld, uh, meneer Dekker. Nou ben ik niet hier alleen maar omdat u Jan de Jong heet, maar ik ben hier ook omdat u regelmatig als ambachtelijk slager in de prijs bent gevallen. Ja, in 2008, 2010. Ja, doen, uh, om de paar jaar doen we mee aan de, de VAS-wedstrijden. Dat dus een landelijke wedstrijden in Amsterdam. En dan kan iedereen in Nederland uh, Nederlandse slager kan er aan meedoen. Uh, dat is ideaal wat dat, maar vanwege de, nou, het zit toch wel een hoop werk en zo, dus we slaan ook wel eens een jaartje over. Maar meestal, uh, zeg maar, eens in de twee, drie jaar doen we mee. Zoals dus mijn chef er ook mee eens is dat hij er ook tijd voor heeft. Want je moet er toch wel weer uh, wat energie in steken. En dan uh, geheid vallen we toch wel in de prijs ook. Geheid? Ja, toch wel, ja. Ambachtelijke ja. bedrijven zijn ook heel vaak familiebedrijven eigenlijk. Hè? U, u, ja, ja. Met alle respect, u wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Maar u heeft waarschijnlijk ja, geen, geen familie die het gaat overnemen. Nee, nee, nee. nee ik heb geen mensen in de familie die denken Kijk, van dat ga ik een, overnemen. Ik heb zoon van 28 en dat is een, een hele beste jongen. Maar dat is geen slager. Hij, uh, hij kiest voor, hij voor de andere vak geworden, hij is uh, hoe heet het? Uh, boekhouder, controle geworden bij een bedrijf. En, uh, dus ik heb geen opvolger, maar ik heb wel een opvolger. Dat is een uh, medewerker van mijn me, zijdbuis. En die werkt al uh, tien jaar bij me en die gaat wat voor je de, de zaak voortzetten. En, o, gaat u ermee stoppen? Dat is, uh, we gaan wat Gas terugnemen. Gas terugnemen. Het is, uh, Want? Omdat, nou, vanwege de leeftijd en uh, begint toch hier en daar een beetje te kraken en zo. En moet uh, toch echt wel uh, ja, op een gegeven moment, uh, na 44, 45 dienstjaren in het uh, ambachtelijke bedrijf, uh, er zijn nog meer leuke dingen wat we willen gaan doen. Hey, do! hey, do! Dan moet u toch eens meekomen hoor, want dan bent u een ambachtelijk slager. En dan zie ik hier, als ik het eraf mag pakken, mag een, blik, een blik corned beef uit Brazilië. U ja, komt uit Brazilië, maar... In de Jong toch, dat kan toch niet? Ja, dat kan eigenlijk niet, maar waarom komt hij daar vandaan? Want dat is de enige echte... Buitenlandse cornabief die overheerlijk is en die in heel veel producten uh, zeg maar, verwerkt mag en kan worden. En Die een hele specifieke smaak hebben, de heer voor En Die worden, werd vroeger al in de verkennerij gebruikt. Mensen die uit kamperen gingen, omdat hij zo lekker was. Dus dat zegt al genoeg door de jaren heen. Krijg je hier ook een stukje worst als je weggaat of niet? Kom erop zou ik zeggen. Ik wil wel eens wat proberen. Maar dat valt me wel een beetje tegen van Jan de Jong, dat hij nog zo slank is gebleven eigenlijk. Hè? Dit is vlees, dat geeft kracht, hè? daar word je ja. niet dicht van. Hè? Dat is de kracht van nou, ons vlees. Je zegt het, maar ik, ik zie wel de slagers. Ja, ja, ja. ja. Maar die hebben weer een andere samenstelling. Hè? Hij droeg, hè? Ja. Morgen, in Jan de Jong. Zelfs mijn vader is hier overleden op het veld. Dat was hier, ja, op deze tribune, achter ons. Een hele plek met ontzettend veel herinneringen. Morgen dus verder met Jan de Jong. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks na alcohol blijkt nu ook roken heel slecht voor het puberbrein. Dat straks eerst naar Afghanistan, naar Kunduz... waar, zoals u eerder op deze zender in het uh, journaal hoorde, een aanslag is gepleegd. Veertig mensen zijn daar om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond. Contact met Bette Dam, die is uh, NRC-correspondent in Afghanistan. Goedemorgen, Bette. Je hebt gesproken met iemand die de aanslag heeft overleefd... en dus uh, een ooggetuigenverslag kan geven, neem ik aan van wat daar gebeurd is. Weten we al wat daar precies is gebeurd? We kregen twee uur geleden het telefoontje van een dokter... in eerste instantie uit het ziekenhuis, in Imam Fahid. Dat is in het noordelijke district van Kunduz. Uh, die zei, ja, er worden plotseling allemaal uh, gewonden hier binnengebracht. En hij vindt ze voor ons verre. En hij telde dus 37, 38. En er ja, is een zelfmoordaanslag geweest. En uh, vervolgens belden we met de politiecommandant en die bevestigde dat. En die zei, ja, er stonden heel veel mensen in de rij om hun identiteitsbewijs op te halen. Um, en daar is een zelfmoordenaar op ingelopen. Uh, dus het aantal doden is onbekend. Hij zegt 25, anderen zeggen 40. En uiteindelijk kregen we een, uh, een, uh, ja, een overlevende aan de telefoon. En die zei, er stonden wel 200 mensen te wachten. En ik was daar één van. En in één keer was daar een grote en een klap en toen raakte deze man buiten zijn bewustzijn en toen ik erbij kwam was het één grote chaos. Ja, is de aanslag al opgeheist eigenlijk? Nee, de aanslag is er niet opgeheist. We zijn aan het bellen om te kijken of we daar achter kunnen komen wie hier, wie hier achter zit, want het is voor ook voor Afghaanse begrippen is het een grote aanslag. Ja, nou neemt het geweld in Kunduz, waar het eh, volgens in ieder geval Nederlandse politici redelijk rustig eh, zou zijn de laatste tijd toe, omdat de extremistische taliban steeds actiever worden. Wat merk je daarvan? Nou ja, kijk, het is inderdaad wel zo dat Amerikanen de afgelopen tijd eh, heel veel operaties hebben gehad. En de laatste was eigenlijk in Imam Saïd, in het gebied waar nu die aanslag is gepleegd. Waardoor ze heel veel. Uh, vijanden hebben uitgeschakeld. En, en, en voor ISIS, voor de NAVO, moet je dat alleen om te zeggen dat het veilig is. Maar dat is, dat, dat is te makkelijk. Uh, je moet nu gaan kijken van. wat geeft je terug aan de burgers? Wat, wat geef je ze om, om ze rustig te laten blijven? Om ze niet meer in het verzet te duwen? Om de ontevredenheid over de overheid te stoppen? En dat is nu de vraag. En, en ik hoorde de laatste week al wel dat dat vijanden zoals Taliban weer opdoken en tegen de lokale zeiden van... ja, maar we zijn niet weg, wacht maar tot het warmer wordt. Ja. Dus het is heel spannend nu wat er in Koers gaat gebeuren. Ja. Heb jij nog contact gehad met de eerste Nederlanders... die daar die politiemissie aan het zijn voorbereiden? Nee, ik heb verder geen contact meer mee gehad. Ik heb wel gehoord dat ze proberen aansluiten te vinden bij de thuisers. En, uh, en ook de Amerikanen om te kijken wat zij willen gaan doen met alle alle voorbehouden die we hebben meegekregen van het parlement. Dus dat is nu vooral heel erg kiezen voor hem, volgens mij. Goed. Betterdam vanuit Afghanistan, ik dank je wel. Even resumerend. 37 tot 38 gewonden heeft de arts in het betreffende ziekenhuis geteld. Hij spreekt van 25 uh, doden. Anderen spreken van 40 doden bij een aanslag in de provincie Emam Sahib... in de provincie Kunduz. Vanochtend in Afghanistan dus. Dan gaan we nu naar het ochtendhumeur. U Pengelaan van Henk Westbroek. Hier is die... Liefde voor altijd en eeuwig, voor altijd en eeuwig. Tenzij u zonder vaste woon- en verblijfplaats bent, woont u in een gemeente. Mijn vraag aan u luidt, met welke steden heeft uw gemeente een stedenband... en waarom is juist voor die gemeentes gekozen om een band mee te hebben? En derhalve niet voor een van de duizenden gelijksoortige steden... waar je net zo goed een stedenband mee zou kunnen hebben. De keuze is vrijwel altijd het resultaat van een toevallig bezoek... van een burgemeester, wethouder of een hoge ambtenaar. Die was dan op vakantie in een best gezellige stad... met best veel schrijnende armoede of met een bloeiend cultureel leven. Die bestuurder komt weer thuis, gaat op zoek naar een potje met geld... en als dat gevonden is, stelt hij vervolgens voor om namens zijn gemeente... met de stad waar hij zich best vermaakt heeft, een stedenband aan te gaan... Daar wordt dan achteraf een aansprekende reden bij bedacht, want je moet de keus tenslotte kunnen rechtvaardigen. Zo heeft Utrecht een stedenband met Brno in Tsjechië, die als doel heeft de democratische ontwikkeling in Brno te bevorderen door middel van uitwisseling van kennis op lokaal bestuursniveau. In het woord uitwisseling zit als vanzelf de rechtvaardiging... om het enige regelmaat met een toeringkaar vol bestuurders... gemeenteraadsleden en hoge ambtenaren... te gaan kijken hoe in Bruneau besluiten genomen worden. Om er vervolgens verrassenderwijs achter te komen... dat gemeenteraadsbesluiten ook in Bruneau tot stand komen... met meerderheid van stemmen. Of ik wat tegen stedenbanden heb? Ach... Of bij je werk nou het mazzeltje hoort dat je gratis in een auto van de baas mag rijden, of dat je ze nu en dan met z'n allen een zijn geheel verzorgd tripje naar het buitenland mag maken. Het is iedereen gegund. Wat me wel stoort is dat, als zo'n stedenband eenmaal bestaat, er vervolgens nooit meer iemand op het idee komt om er maar eens mee op te houden. Als in bijvoorbeeld Bruno de democratie prima blijkt te werken, wordt er gewoon een nieuwe reden bedacht die veel uitwisseling rechtvaardigt. In plaats van dat er gezegd wordt: doel bereikt, we stoppen ermee. Ergens ook wel opzienbarend natuurlijk. Dat stedenbanden, anders dan de banden tussen mensen... wel vaak eeuwigdurend zijn. Al dus Henk Westbroek. Morgen het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. Het concentratievermogen neemt erdoor af... en ook de leerprestaties worden minder. Roken leidt zeer waarschijnlijk tot blijvende schade aan het puberbrein... blijkt uit onderzoek gedaan door de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sabine Spijker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hersenonderzoeker en universitair docent aan die universiteit. Uh, wat is precies de invloed van dat roken op dat puberbrein? Um, nou, met name dat je eigenlijk ziet dat uh, in de ratten, want daar hebben we deze studie in gedaan, dat je ziet dat ze uh, inderdaad minder aandacht hebben, dus ze zich minder goed uh, bij de les kunnen houden. En dat er een uh, verhoogde impulsiviteit is. En dat is met name impulsiviteit, die gaat over uh, hoe ze reageren, weet je als ze rea reageren voor hun beurt, uh, dat soort dingen. Ja, hoe komt dat? Uh, dat komt eigenlijk, en dat is wat we in dit uh, artikel hebben onderzocht. Uh, uh, groot nieuws uh, is dat we hebben gezien dat uh, in de hersenen, zeg maar in die gebieden die met name betrokken zijn bij deze functies, daar zitten in die hersencellen, zijn eiwitten betrokken bij de communicatie tussen de hersencellen. En één uh, van zo'n uh, van die eiwitten die uh, komt minder voor, en dat komt door die nicotine die tijdens die adolescentie uh, is gegeven. Met andere woorden, als pubers roken, zorgen de nicotine ervoor dat de hersencellen minder goed met elkaar kunnen communiceren? Ja, nou eigenlijk is er uh, zelfs het sp sprake van het uh, tegenovergestelde... niet goed communiceren betekent in dit geval een soort overcommunicatie. Oh. Namelijk, uh, je krijgt je boodschap niet meer door... omdat er een, uh, dat je dat doet in een schreeuwende menigte van, uh, van mensen, zou ik maar zeggen. Dus voor wordt heel druk in je hoofd van het, het roepen op je jonge leeftijd. Ja, ja, daar zal je verder waarschijnlijk we, uh, weinig van mensen merken. Maar het enige wat je ziet is dat, en dat is wat we dus ook in dit artikel uh, laten zien... is dat dat als gevolg heeft... Um, ...dat er dus die verminderde aandacht is. Ja, iedereen die wel eens heeft gerookt krijgt de indruk dat, hij, dat juist die concentratie verhoogt. Uh, nou, het punt is dat uh, mensen die uh, vroeg zijn begonnen met roken... ...die uh, blijven ook roken, omdat roken namelijk enorm verslavend is. En met name op jonge leeftijd, als je, dat, uh, als je daarmee begint. Uh -huh. uh, het zou dus wel eens kunnen dat uh, uh, mensen eigenlijk aan het roken zijn... ...omdat ze zichzelf willen, uh, nou ja, een, een medicijn daarvoor willen geven. Dat de, mensen die, die, nou, de mensen die, um, eh, die hebben gerookt, die roken nog steeds. Ja. En om dat, uh, dat aandachtstekort een beetje op te petten... Aha. zou je kunnen zeggen, van, nou, daar heb je je sigaretje voor nodig. Juist. Maar goed, dat is ook het wezen van de verslaving van die sigaret, toch? Uh, ja, klopt. Ja. Goed, dan worden jongeren al decennia lang um, uh, geconstateerd... althans wordt bij de jongeren geconstateerd dat ze roken. En we horen de laatste tijd heel veel waarschuwingen... van het adres van de overheid uh, voor drank en jongeren. Want dat zou ook heel slecht zijn voor die hersenen. Ja. Waarom is er nooit gewaarschuwd voor roken en de hersenen en wel voor roken en longen bijvoorbeeld, maar niet voor roken en hersenen? Uh, omdat het eigenlijk niet is aangetand. Uh, dus wij zijn wat dat betreft de eerste die uh, laten zien dat het uh, niet alleen heel erg acuut een effect heeft in het brein van een puber. Maar je kan zeggen van nou ja, hè, als je dan stopt met roken dan uh, valt het wel weer mee. Ja. Uh, maar dat hele lange termijn effect, dus echt uh, roken en dan uh, vervolgens uh, de effecten die je dan bijvoorbeeld hebt als je jong volwassen bent, of volwassen bent, ja. Ja, daar is nooit aandacht aan besteed. Nee. Ik bedoel, Met... we zijn de eerste die dat uh, nu doen. Meer onderzoek nodig, denk ik, hè? Uh, zeker, ja. ja. Gaat u dat doen? Uh, voor een deel wel. Wij willen bijvoorbeeld wel weten hoe het komt dat uh, ook die impulsiviteit is veranderd. Want ja. Uh, uh, ja, daar zijn we heel erg geïnteresseerd in. Ja. En je zou uh, zeggen van ja, dit zou je eigenlijk natuurlijk ook in mensen verder willen onderzoeken. Ja. Het enige is dat het een beetje lastig is, juist omdat die nicotine zo verslavend is. Goed. Dus dat Me maakt mensenonderzoek een beetje lastig. U gaat dat uh, onderzoek wel proberen te voeren en uh, uit te voeren. En hou ons daarvan uh, vooral op de hoogte. Sabine Spijker, hersenonderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een half minuut voor half elf. Tijd voor ons om af te ronden en het woord te geven aan Prem Radaki die Met zijn bus ergens in Nederland is gearriveerd. Waar Prem? Goedemorgen Sven. Ik zit, met, uh, ik zit bij het huis van Hero Brinkman in Middenbeemster. Uh, Hero Brinkman is een half uur de gast. U weet het wel, luisteraars, dat is de man van de PVV. En ik ga met hem verbaal in het gevecht gaan. We zitten ons al op te verheugen hoe hard de clash zal zijn. Maar dat doen we nadat de aangename stem van Dorald Megens u op de hoofd heeft gebracht van het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is ontregeld doordat het brandalarm is afgegaan bij de verkeersleiding van ProRail. Na de brand vorig jaar bij het verkeerscentrum en de daaropvolgende chaos op het spoor wilde de weer dit keer geen enkel risico nemen. Het treinverkeer werd stilgelegd, er is geen brand geconstateerd waarna het treinverkeer na korte tijd weer kon worden hervat. Maar NS verwacht dat de treinen pas rond 12 uur weer normaal rijden.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 In de Afghaanse provincie Kunduz is een zelfmoordaanslag gepleegd op een overheidsgebouw. Daarbij zouden zeker 28 mensen omgeko zijn omgekomen. De laatste tijd is het steeds onveiliger geworden in Kunduz... waar Nederlanders Afghaanse politiemensen gaan trainen. En steeds meer Libische diplomaten nemen afstand van het bewind van kolonel Gaddafi. Nu heeft ook de Libische ambassadeur in India zijn ontslag ingediend. Eerder stapte ook al de ambassadeur in China en de Libische afgevaardigden binnen de Arabische Liga op. Ook zij sympathiseren met de demonstranten... die in verschillende Libische steden het vertrek van Gaddafi eisen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Rotterdam... staat een file tussen knopend Eemnes en Blarikum van 3 kilometer. Bij Blarikum is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. NTR. RIM TIME RIM Hij is de PVV'er die niet bang is om te verschijnen bij debatten. Hij komt ook graag in radio- en televisieprogramma's of het nou van links of rechts rakkers zijn. Schreef samen met Harry van Bommel van de SP één jaar lang een kolom in de spits. Pleitte openlijk voor een democratischer PVV. Oud-politieagent Amsterdam, thans bezig aan zijn tweede termijn... als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Hero Brinkman... is vandaag onze enige gast. De PVV-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland... beantwoordt niet alleen mijn, maar ook uw vragen. U mag bellen met 0800-1121, mailen naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Ik wijs u er ten overvloede op dat hoe eerder u belt hoe groter de kans is dat u in de uitzending komt. Welkom bij Primetime. We zijn in midden te gast bij de woning van Hero Brinkman. Ja, u mag wel langskomen als u dat wil, maar dat lijkt me erg moeilijk. Maar u kunt gelukkig bellen met 0800 1121, mailen naar primtimeapenstaartntr.nl... of tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Hero, wij tutoyeren elkaar in het dagelijks leven. Uiteraard. Ja. ja, we kunnen het redelijk goed vinden. Uh, we hadden vanochtend weer wat leuke grappen. Dus ik ga niet voor een radioprogramma u tegen zeggen. Child. Nee, nee, absoluut niet. Dat gaan we niet doen. Uh, we hoorden net op het nieuws Kunduz... Uh, uh, ja, je reactie erop ik bedoel. Zelfmoordaanslag blijkt ja. niet zo veilig te zijn. Jullie ja. waren tegen de missie. Nou ja, kijk, Kunduz is natuurlijk ook gewoon een oorlogsgebied. En het was al bekend dat daar uh, het geweld en de Taliban... meer nadrukkelijk aanwezig was dan we eigenlijk uh, hadden gedacht. Dat is al een tijdje aan de gang, al, al, al ruim anderhalf jaar. En uh, ja, kijk, ik heb er geen moeite mee als, uh, als, uh, als men daar een missie wil gaan uitvoeren. Uh, wij waren tegen uiteraard, maar... Maar even zo'n mobiele maar... telefoon gaat <laughs> je... Dat is mijn telefoon, echt mobiele... vreselijk. Dat nee, gebeurt nee, nee. Er eigenlijk nooit. Nou, als u, maar... u kunt op de webcam kijken, dan ziet u hier ook zitten. Uh, uh, uh, en hij gaat zijn mobiele telefoon nu uitdoen. En de uh. hond die u hoort, is de hond van de buurman. Nee, dat is de hond van mijn telefoon. <laughs> oh, dat is de hond van je telefoon. <laughs> o, van je telefoon. Okay. Ik dacht dat het van je buurman was. Maar want... we moeten, kijk, okay. even over koenders. we moeten het ja. natuurlijk niet onderschatten. Uh, er wordt daar uh, een zogenaamde politiemissie naartoe gestuurd. En wij hebben al van het begin af aangezegd. Uh, uh, die politiemissie, uh, daar, die politie die wordt gewoon gebruikt als kanonnenvoerdaad. Dat zijn ja. gewoon uh, semi-soldaten die daar oorlog gaan voeren. En ik heb een beetje moeite mee als in de politiek en in de beeldvorming er gebracht wordt... dat dit gewoon hele lieve, uh, aardige wijkagenten gaan worden... die lekker buurtgericht uh, in, die, in die dorpen uh, hun werk gaan doen. Dat is natuurlijk totaal niet waar. En daar heb ik een beetje moeite mee. Uh, ik zat... Net te denken, volgens mij hebben jij en ik iets gemeenschappelijks. Ik was, uh, van 2000, van, uh, uh, ik was tot 2000 lid van de Partij van de Arbeid, vanaf 1984. Jij was ook, ook lid van de Partij van de Arbeid, hè? Ja, jij bent langer lid geweest dan ik, maar inderdaad, ik, uh, ik ben ook lid geweest van Hoe de van de Arbeid. Hoe lang ongeveer? Volgens mij ben ik eind jaren 80 lid geworden en ik ben ergens in eind jaren 90, uh, 97, 98, volgens mij afgegaan. Toen kwam de ideologische veren afschudden. Ja, ja ik ook. Uh, trouwens, ik was net in je huis. Ik zie allerlei bekers. Je was een verdienstelijke springruiter. Nou, ik was een, een redelijk amateur. Ja? ja? Ooit kampioen ergens geworden? Want ik zag ja, zoveel ik, bekers. Klop, ja, ja. klopt. Ik, ik ben met springen een keer Noord-Hollands kampioen geweest. En ook met samengesteld Noord-Hollands kampioen. En een keer derde van Nederland met uh, samengesteld. Oké, okay, dat tot zover de liefhebberij. En hierna begint de ruzie. Maar je weet het, bij Prim word je altijd hartelijk ontvangen. Kijk aan. En dan een hero komt along. Ja. Shit. With the strength to care. When you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside, so yeah, yeah, and you'll find the uh, luisteraars, u kunt op de webcam kijken, dan moet u naar de website van Time gaan. En uh, mijn eindredacteur Barbara van der Klis merkt op. Hero Brinkman werd duidelijk verlegen van het liedje, want ik ging dan zelf <laughs> sneller praten. Hero, um, één vraag. Is de PVV voor of tegen de democratie? Voor de democratie. Um, heeft iedereen dezelfde rechten in een democratisch land als Nederland? Nee. Waarom niet? Nou, omdat, omdat je hier natuurlijk uh, een Nederlander moet zijn. Uh, je, moet, uh, je, moet, uh, je moet een Nederlands paspoort hebben... om bijvoorbeeld te kunnen gaan stemmen voor, uh, voor de Tweede Kamer uiteraard. Uh, zijn allen met een Nederlands paspoort gelegen? Uh, ja, ik begrijp waar je naartoe wilt. Nee, maar ik wil nergens naartoe. Ja, ja jij, jij wil altijd ergens naartoe. Kom op, Rem. Maar uh, nee, uiteraard is iedereen gelijk uh, met, uh, in de democratie. Als je het hebt over democratie. Ik ben geboren in Suriname. Ja. Ik ben in 1983 naar hier gevlucht. Ik ben daarna genaturaliseerd. Uh -huh. Jij bent geboren en getogen in Nederland. Ja. Hebben wij evenveel rechten in dit land? Ja, uiteraard. Je beschouwt mij dus als een valwaardige Nederlander met alle rechten. Ja, heb je een dubbel paspoort? Nee, ik heb, maar ik kan wel een India een B-paspoort krijgen... omdat mijn grootouders uit India okay. komen. Ik heb het niet oh, genomen. Nee. En ik kan ook in Israël een paspoort krijgen okay. als ik daar naartoe verhuis. Want ik heb familieleden of goede vrienden van mijn vader. In Israël nee. is al, moet je altijd doen. Ja, dus als je een dubbel paspoort hebt met Israël... vind je het geen probleem. <laughs> Nee, nee ik, ik, ik vind als je in Nederland woont moet je geen dubbel paspoort. zou je geen dubbelpaspoort moeten hebben. Dus je vindt dat mensen die een Israëlisch paspoort hebben en een Nederlands paspoort, dat die het Israëlisch paspoort moeten afstoten? Nee, dat, dat, dat is niet onze lijn. Uh, kijk, wij zeggen dat je op het moment dat je in het openbaar bestuur gaat, uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of regeringsverantwoordelijkheid hebt, dan vinden wij dat je uh, de schijn van een dubbele loyaliteit moet, uh, moet uh, weerhouden. En dat betekent dat je dus uh, echt moet kiezen voor dat Nederlanderschap en dus echt moet kiezen voor dat Nederlandse paspoort. Maar als een Nederlander bij de PVV zou zijn... die ook een Israëlisch paspoort heeft... zou die dan, als hij staatssecretaris of minister of Kamerlid wil worden... zijn is Israëlisch paspoort moeten inleveren? Ja, als je die lijn doortrekt wel, ja. Ja, maar zou die... <laughs> als, maar ga, trekken jullie die lijn ook door bij de PVV? We hebben nog geen, uh, geen mensen geleverd. Nee, dat is waar. Dat is een goede, goed antwoord. Ik, nog steeds, je wint nog steeds van me één of voor jou. Uh, waar was je de dag dat Fortuyn werd vermoord? Uh, toen was ik aan het werk en uh, ik hoorde net in de tram... Uh, Je was politieagent in Ik achteraan. was politieman in Amsterdam en ik hoorde het in de tram. Ik was onderweg naar huis. En uh, ja, dat, dat, dat vuurtje, dat, dat ging door de hele tram heen. En het belandde uiteindelijk ook bij mij. En uh, ik kon het niet geloven. Nee. Mijn eerste reactie was toen, want ik hoorde hem op de radio bij Ruud de Wild. Dat ik dacht, oh god, laat het alsjeblieft geen moslim zijn. Laat het alsjeblieft ja. geen man van Nederlander van Marokkaanse afkomst ja. zijn. Ja. Dat was het eerste wat door me heen ging. Ja. Ja. Wat dacht jij? Ja, ik moet ook zeggen dat ik dat ook dacht. Ja. En hij is vermoord door een blanke christen met de houthakkers. Ja, hem, eentje de uit het, uh, uit het uh, milieuterrorisme. Ja. Ja. Ja. Maar die zijn ongeveer net zo, net zo erg blijkbaar. Als wat? Als uh, moslimterroristen. Ja, dus alleen uh, merk ik steeds weer dat zodra die islamdiscussie gevoerd wordt... er steeds wordt gezegd Pim Fortuyn is vermoord. Maar Pim Fortuyn is dus niet vermoord om de islam. Hij is vermoord omdat hij voor bondkwekerijen uh, was... Nou ja, ik, ik weet het niet, maar dat heb je mij nog niet horen zeggen. Nee, maar omdat, omdat in die beeldvorming wordt altijd gedaan in die politieke moord. Er was net weer een documentaire van uh, Geert Wilders op de BBC. En daar wordt weer in, die, in één tussenzin de moord op Fortuyn... en de moord op Theo van Gogh bij elkaar getrokken. Ja, maar maar uh, Theo is vermoord door een idioot, ja. een, een, uh, een varken, Mohammed Bouyari. Daar is geen discussie Boeierig, over. Ja, ja Mohammed Bouyari. Dat is een varken, maar ja. Volkert van de Graaf. Dat is een blanke christen die Van ja. vermoord heeft. Maar even voor de helderheid, ik heb dat toch niet gezegd. Dus uh, nee, ik ben maar, het helemaal met je eens. Dus, maar, maar irriteert het je ook dat die twee op één hoop worden geveegd? Uh, nou, in zoverre, het zijn allebei politieke moorden. En ja. uh, of het nou door een uh, Volkert van de Graaf op Mohamed Bouyeri gebeurt... het mag gewoon niet gebeuren, nee. uh, hoe je het went of verkeerd. Vind je het ook zo erg? Ik was woedend dat Volkert van de Graaf maar 18 jaar kreeg. Ja. En Mohamed Bouyeri, die kreeg levenslang. Ja, en terecht. Ja, en dat ik had vind... Volkert van de Graaf ook moeten hebben. Ja. Ja. Die komt binnenkort, uh, twee derde van 18 jaar. Ja. Die is over 12 jaar, dus die is, is 2001, 2002. Dus die ja. is in 2014 ja, Volgens mij kan die volgend jaar zelfs met proefverlof. Ja, ja vreselijk. Ja. En gaan jullie dan nu jullie in de teven in de regering hebben? Want even voor de duidelijkheid: zijn jullie nu aan de macht of zijn jullie niet aan de macht? Nou, wij uh, zijn uh, voor uh, het gedogen zijn wij uh, mede coalitiepartner. Met andere woorden, uh, de, de, er zijn twaalf onderdelen in het regeerakkoord. Vier daarvan hebben wij mede ondertekend. Vier hele belangrijke overigens. En we hebben de financiële paragraaf ondertekend. En daar staan wij voor. Oké, okay, goedemorgen Henk Sloos. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, in het verkiezingsprogramma van de provincie Noord-Holland van de PVV... staat bij punt 8 ontwikkeling van de tweede kerncentrale in Petten... Ja? Nu is er op het moment wel een energie, of een kernreactor in petten, er zijn er zelfs al twee, dus wat dat betreft als het op die twee gaat, kan die geslapt worden. Maar dat zijn onderzoeksreactoren die geen stroom opleveren, maar stroom kosten. En mijn vraag is dus eigenlijk, als de PVV een tweede centrale wil hebben in plaats van windmolens, dat ze dan moeten beginnen met die eerste centrale te bouwen. Ja. Hero Brinkman, jullie verkiezingsprogramma is een zootje... want er is nog geen enkele kerncentrale bij Petten. Het zijn onderzoekscentrifuges, dus je moet een eerste kerncentrale hebben. Meneer Sloos, u wilt dat dit een verkiezingsprogramma verandert? Nee, ik probeer eigenlijk daarmee te illustreren... dat als op het eerste punt staat dat er een hoofdhoekjesverbod moet komen... voor moslims, of althans een hoofdhoekjesverbod... dat niemand meer verder leest. Maar als je dat verkiezingsprogramma verder gaat lezen... en een poging doet om serieus te nemen... dat je van de ene verbazing in de andere valt en merkt hoe onwaarschijnlijk slordig het is samengesteld... en hoe onwaarschijnlijk het ook is dat dit soort programmapunten kan worden uitgevoerd. Nee, heer Nou, is natuurlijk klinklaar een flauwekul, want uh, uh, inderdaad, er is een kerncentrale in Petten... maar die, die doet heel veel goed werk, die levert namelijk ook allerlei substanties voor, ja, uh, de, voor, de, voor, uh, voor het bestrijden van kanker... Uh, is zeer noodzakelijk. Dus die, uh, die moet uh, in de toekomst vernieuwd worden. Uh, daar zijn wij een voorstander van. Die moet ook bewaard blijven. Maar uh, wat wij willen aangeven met een tweede kerncentrale in Petten... Uh, voor de energievoorziening... Uh, dat is eigenlijk dat wij in ieder geval in Noord-Holland... Uh, en ik heb ook al aangegeven dat ook wat mij betreft... We over andere locaties mogen nadenken. Ik heb zelfs Den Helder al eens uh, geopperd de afgelopen weken... Maar dat er in ieder geval ergens in Noord-Holland... en uiteraard aan de kust, want het gaat om een kerncentrale... Uh, er, wat ons betreft, een, een, een, een, een energieleverende kerncentrale... Uh, uh, gebouwd wordt in Noord-Holland. Uh, puur als vervanging van uh, de, de, de noodzakelijke stroom... die kennelijk geleverd moet worden uh, vanaf die windmolens. Want uh, ja, laat duidelijk zijn, ik wil gewoon geen windmolens meer in Noord-Holland. Okay, even, van meneer Heng Sloos vraag was... Uh, waar ik hem gelijk in moet geven. Er zit een fout gewoon erin. Je, moet zeggen, je zegt de tweede kerncentrale. Je bedoelt een eerste kerncentrale. Ja, nee, kijk, iedereen, iedereen, als, ik, als ik zeg er moet een derde kerncentrale gebouwd worden in uh, Petten. Dan snapt geen enkele burger dat. Want iedereen denkt namelijk dat we één kerncentrale in Petten hebben. Uh, uh, moet ik dan eerst gaan uitleggen dat het er eigenlijk twee zijn. Uh, ik vind dat een beetje, uh, uh, met alle respect. Maar ik vind dat een beetje spijkers op laag water zoeken. Meneer Sloos, laatste woord. U mag nog reageren. Ja, ik begrijp uh, dat uh, uh, meneer Brinkman het verschil tussen een kernreactor en een kerncentrale spijkers op laag water zoeken vindt, dat geeft ongeveer aan hoe serieus hij de kiezer neemt en zijn intelligentie. Wat heeft u gestemd, meneer Henk? Wel, welke provincie woont u? Ik zou u niet verbazen, ik hoort tot uh, de de groep mensen die de PvdA heeft gestemd en daar niet... Uh, Zichzelf schaamt. En u gaat daar ook weer op stemmen bij de komende provinciale. Dat lijkt me in ieder geval een aanzienlijk betere keuze dan op de PVV. Dank u wel voor het bellen, meneer Sloot. Uh, uh, het het bas van de tweet: uh, Wil Hero nog steeds op defensie bezuinigen en militairen naar probleemwijken sturen van Sepp Gauss? Nou ja, uh, Defensie, da daar uh, moet op bezuinigd worden. Uh, uh, dat staat inderdaad in de financiële paragraaf. Dus daar houden wij ons aan hoe je het went of keert. Uh, dit land moet uh, 18 miljard uh, bezuinigen in totaal. En daar uh, is Defensie ook gewoon een onderdeel van. En inderdaad, uh, en daarin zijn we trouwens niet de enige. Want ondertussen is ook de minister al met allerlei plannen gekomen om, uh, en zelfs de, de, de, de hoogste generaal, generaal Bertellee, uh, van het personeel uit uh, al met plannen gekomen om defensie inderdaad meer in te gaan zetten voor de veiligheid en rampenbestrijding in Nederland. Ik denk dat het een hele goede ondersteuning is voor, uh, voor de politie. Ik heb, overigens is het helemaal niet vreemd, want ik heb zelf vroeger... met soldaten uh, uh, uh, uh, het politiewerk uitgevoerd in Amsterdam... rond de Nieuwe Zijdse en de Warmoestraat. Ja, dat waren bij de krakers. Trouwens 0800 hm. 1121. Is dus het nummer maar bij de krakers. Wat ik je wou vragen, hero, ja. uh, klopte dat jij ook persoonlijk... en je uppie krakers uh, eruit ging gooien? Ja, he? dat heb ik al eens gedaan, Ja, ja, ja. Dan, uh, dan had ik een titel om uh, te mogen ontruimen. Dat was allemaal besproken met de officier van justitie, had ik een titel. Dan gaf ik ze meestal. Dat lag een beetje aan hoe vriendelijk ze waren. Maar of uh, 24 uur of soms zelfs twee dagen de tijd om uh, hun biezen te pakken. En als ze dat niet deden, dan kwam ik uh, vervolgens in mijn eentje eraan. En dan uh, schopte ik ze er gewoon uit. <laughs> um, luister, ik kreeg een heleboel vragen over Geert. Maar ik ga die niet aan jou stellen. Nee. Want ik vind dat Geert wilde die zelf goed doen. En um, Hier, ik vind één ding. Heel veel smoesjes met vrouwenrechten, et cetera. Maar wil hij nu echt de aanslim... Wat wil je nu echt ten aanzien van de islam als jij het voor het zeggen hebt? Dat is een vraag van... Op wie stemmen, wat is nu WC? Nou ja, ik, kijk, ik, ik, wil, uh, ik wil niks met de islam. De mensen die uh, moslim zijn en denken dat, uh, dat het hier uh, in een democratie moet passen... die moeten iets doen met de islam. Ik heb alleen gezegd, ik vind dat we hier een Nederlandse, uh, een Nederlandse uh, samenleving hebben... met onze Nederlandse waarden en normen, Nederlandse cultuur. En ik wil die islamisering stoppen, met andere woorden... het buigen en het knikken naar uh, allerlei uh, islamitische uh, culturele waarden. Dat wil ik stoppen. Maak ik wat vragen. Je bent een ja. Tweede Kamerlid. Hè? Ja. Er is één islamitisch land waar er totaal geen vrijheid is. En dat is Saudi-Arabië. Er zijn geen synagoges, er zijn geen kerken, er zijn geen tempels. Nee. Dat... Oh, waarom gaan jullie niet alle verbanden verbreken vanuit Europa en Nederland met Saudi-Arabië? Ja, dat is een internationaal vraagstuk. Ik bedoel, dat doet nee, dat... kom op. Over Iran heb je mening. Omdat de olie zo belangrijk is, dus predik ik een dubbele moraal. Als ze olie maar hebben, dan moeten e, ze achterlijke e, religieën e, even hebben. Even voor de helderheid. Wij zijn heel kritisch op het functioneren van, uh, van ook democratie in Saudi-Arabië. Ja, ik, heb je niets, ik volg je vrij goed. Ik heb je daar niets over horen nee, zeggen mijn, joh, Dat is mijn portefeuille niet eens. Maar collega De Roon en ook collega Kortoever... die zijn daar buiten gewoon, uh, gewoon prat op. Maar als ik een petitie zou inleveren nu waarin ik oproep... dat de Saoedische regering tempels, kerken en synagogen moet toestaan... zou je die mede ondertekenen? Dat zullen we moeten bespreken in de fractie, maar de kans is zeer groot. Oké. Okay. Heer, uh, is de islam in Afghanistan, Iran... dezelfde dus islam is in Nederland... Uh... No... <laughs> Ja, jeetje. De, ja, je ja, het is, het is een mailt van Niels ja, Osman, hoor. Ja, dat is een hele moeilijke theoretische vraag. Kijk, uh, je, je hebt natuurlijk het Shiitische deel, het Soenitische deel. Uh, uh, Ahmadiyya. Uh, uh, uh, uh, ja, precies. Um, uh, uh, dus die stromingen die zijn allemaal vertegenwoordigd. Ook in verschillende uh, moskeeën hier in Nederland. Uh, maar er zijn absoluut banden uh, met, uh, met uh, Iraniërs in Nederland. Die zijn de, er. Uh, net zo goed als dat er heel veel banden zijn met Saoedi's en Egyptenaren. Wil je in Noord-Holland een, een stop van bouwen van moskeeën? Ja. In Den Haag wordt achter het Hollandspoor een Hindoe tempel gebouwd. Ja, heel mooi. En, dus je wil, je wil wel een Hindoe tempel toestaan, maar geen moskee. Ja, omdat er heel erg weinig Hindoe tempels zijn. Wat is dat nou? Als je vindt dat Nederland een christelijk land is, waarom wil je wel een Hindoe tempel toestaan, maar niet de islamitische moskee? Omdat de Hindoes, daar hebben we geen last van, Prem, Hoe heb je geen last van? Ik ben een Hindoe, ik ben heel irritant heb, voor jou. Ik dit nee, dus, ja, Kom nou, als ik, jou, als ik last van je zou hebben, zou ik hier niet zitten. Dat weet je donderdag goed. Maar wat is dan. Maar, maar, maar je kan toch niet. Het verschil zit hem erin dat uh, de Hindoes uh, uh, niet vier keer vaker met criminaliteit in aanraking komen. I, I. Uh, niet zes keer vaker een uitkering trekken. I. Over het algemeen hardwerkende ondernemers zijn. Hardwerkende mensen. I. Die geen kwaad doen in deze, in deze maatschappij. Die de democratie accepteren. Dus er zit gewoon een heel groot verschil. Hindoes kun je niet vergelijken met de islamitische. Maar uh, oké, okay, maar je ben, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bent zelf politieagent geweest. Je weet dat de onderklasse oververtegenwoordigd is in de criminaliteit. Is het een religie-discussie of het is het een sociaal-economische discussie? Ja, dat, is altijd weer, dat, dat is weer die, die socialistische grondslag die je hebt. Uh, uh, maar dat is een, dat is een drogreden. Dat, dat klopt gewoon niet. Het is een feit dat vanuit de islam uh, mensen minderwaardig denken over homo's, christenen uh, en over en vrouwen. Veel van de islam. Ik ben ah, ja, opgegroeid eh, met een islam als buurman en moskee waar ik ging studeren. Maar luister, die Ik heb het waren. niet over individuele mensen. Daar, daar praat ik nooit over. Ik, wij, hebben het, wij hebben hier een discussie over het islam. We hebben het niet over de mens zelf. Maar ik er is ook, niet één islam. Er is maar één Koran. Nee, hero, het ja. probleem van de islam is het volgende: er is geen leider. Wat is gebeurd, is dat ons geld, wat we voor olie hebben gekocht, Saudi-Arabië. Met een fundamentalistische achterlijke visie sinds de jaren 70: die visie probeert door te slaan. Waardoor die liberale islam. In de verdomhoek is gekomen. Maar die liberale islam, wat je nu hebt, is de ja, kerk... liberale islam die bestaat niet eens. Hoe kom je daar naar bij? Ja, die heb ik aan de leven ondervonden. Ja, doordat, doordat misschien mensen, sommige, sommige moslims, erg modern zijn. Nee, maar een liberale islam staat nergens in de boeken, staat niet in de soera's, niet in de koran, niet in de hadith. Nergens wordt dat beschreven. Nou, le lees, de, lees de schriftgeleerden uit Indonesië, uit India, uit Iran ook. Hoor je een heel liberale islam? Kijk naar de tijd van de grote moeder. Ah, in Iran zijn ze heel liberaal, ja. Nee, toen kwam weer die Ayatollah met zijn oh, achterlijkheid. Nee, oké, okay, maar ik, ik zou je goed, toch willen vragen... Maar, okay. maar Prem, laten we niet een hele theoretische nee. discussie over de islam houden. Volgens mij is dat ja, totaal okay. niet interessant. Maar nou, wat ik jammer vind, Eero, is dat je alle moslims, alle, alle islam over één kam scheert. En dat vind ik jammer. Denk. Ja, omdat er gewoon... Uh, voor... Kijk, in het christendom zijn er allerlei verschillende uh, gehervormde uh, uh, stromingen. Uh, uh, daar is het christendom vele malen verder in. Het christendom heeft geaccepteerd dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Al, al in de derde eeuw na Christus. Met andere woorden, en dat is een scheiding die de islam nooit heeft aange, aange, aangehaald. Dat is een buitengewoon belangrijke scheiding in een democratie. Hoe werkt het met de PVV en haar buitenlandse financierders... de schijn van dubbele loyaliteitsklas ziet wel. Jij had gevraagd uh, in de Tweede Kamer... wil je ook dat politieke partijen hè, de, openbaar moeten maken het geld. Waarom kan van de PVV en de financierders geen openheid worden gegeven? Nou, omdat, uh, kan, dat kan wel, daar gaat het niet om, maar het gaat erom. Kijk, als bij ons mensen op de lijst komen te staan... Ja. die vervolgens subiet ontslagen worden, die bedreigd worden... Die van allerlei dingen naar hun hoofd geworpen krijgen. Die gewoon uh, uh, uh, zeer schokkend zijn. Die ook consequenties hebben. Voor mensen uh, of ze wel of niet s'avonds lekker kunnen slapen met hun gezin. Zolang dat allemaal nog gebeurt. Kunnen wij niet zomaar gaan zeggen dat uh, Truus van Viroog achter duizend uh, euro aan ons gestot heeft. Waarom niet? Omdat Truus er vervolgens met de nek nou, aangekeken okay, wordt. En, en het mogelijk is dat zij dat dus vervolgens niet okay, doet. Prima, maar waarom geen buitenland, de buitenlandse geldstromen? Wij hebben geen, geen, uh, geen gelden uit buitenland of wat dan ook. Dat is een verhaal. Dat, dat altijd uh, gegeven wordt. Maar je hebt zelf in je stuk geschreven... dat op de financiering van de stichting van de PVV... jij geen inzicht hebt. Dus jij weet niet of er geld uit het buitenland komt. Nee, maar ik, uh, ik, ik, ik kan dat niet zien. Maar ik, ik, heb dat wel, ik, ik heb dat wel begrepen, ja. Ja, maar jij bent zelf een van de prominente PVV'ers, ja. uh, Hero. En zelf jij weet niet hoe de geldstromen lopen in je partij. Dat moet me ontzettend moeilijk lijken voor jou ja Dat zal zijn, maar, uh, maar vooralsnog ben ik absoluut tegen deze, uh, deze wetgeving... die de puur gediend is om de PVV in hak te zetten. Maar wat doe je nu? Als als bleef bleef dan... jou, ik geef jou ja. argumenten. Je gaat ja. er niet op in. Ja. Het feit is nee, gewoon, als bekend wordt dat Truus van Vierhoog achter... duizend euro ja. geeft aan de PVV, als dat bekend wordt... Ja. krijgt Truus het gewoon heel erg moeilijk. Ik wil alle individuen die geld overmaken, hoeven niet. Maar mijn vraag is nu, wat blijkt als een foute organisatie amerika die oproept tot de moord van Obama geld heeft overgemaakt naar jullie. Ja, maar, nee, de, maar, maar, maar dat maar, weet maar, je niet. Maar dat, dat is hetzelfde als dat het nu zo zou zijn. Want wij, wij doen daar geen zaken mee. En als dat zo zou zijn en de, en de media die brengt dat uit... dan hebben wij gewoon een heel groot probleem. Maar dat, dat hoeft niet, want wij doen dat niet. De, de, dat weet je niet. Dat weet ik wel, tuurlijk wel. Je hebt toch geen inzicht in het geld wat wij ik, ik weet toch echt wel dat wij geen geld aannemen van mensen... Uh, van instellingen die, die oproepen andere mensen te vermoorden? Dat maar weet hoe ik. weet je dat? Omdat ik dat 100% zeker weet, klaar. Okay. We, we zijn toch niet dachtelijk? Oké, okay. is de PVV, de heer Brinkbal, al opgevallen... dat er een vreedzame revolutie is geweest in Egypte... georganiseerd door vrijwel alleen moslims, zegt Gerben? Ja. Dat is, ons, uh, dat is ons natuurlijk ook de origine. En dan moslimen. zijn wij. Nou, nee, maar, maar, maar over Egypte even het volgende. Um de internationale wereld, de internationale westerse wereld, is ook erg bang voor wat daar uh, gaat gebeuren. Het is uiteraard hartstikke goed dat daar een democratie is, dat daar een jonge, uh, uh, uh, een jonge uh, uh, deel van het volk... jonge moslims in opstand zijn gekomen en gezegd hebben, wij willen onze democratische rechten, maar uh, nu moeten we maar even kijken wat er gebeurt. Wat gaat er nu gebeuren? Want we weten allemaal, we weten allemaal dat de moslimbroederschap daar buiten gewoon goed georganiseerd is. Ja, we zullen is. kijken wat er gebeurt. En, en, en, en, en, dat de kans ...dat de kans bestaat dat er een tweede Iran gaat komen. Arnie Muller, goedemorgen. uw gang. Ja, goedemorgen. Uh, vraag aan de heer Brinkman. Ik heb hem laatst uh, gezien in een debat uh, bij de KRO. Hij was daar uh, nogal fel op de hoofddoekjes... Uh, ...vanuit het oogpunt dat vrouwen onderdrukt worden. Nou, ik kan me ja. van alles bij voorstellen. Wat ik dan alleen niet begrijp is dat de heer Brinkman uh, en de PVV... Uh, ...vrouwen ook gerust uitzetten terug naar Rwanda, ...waar ze vandaan komen, waar ze onderdrukt worden... Het voorbeeld is bijvoorbeeld het meisje wat uh, uh, vanuit Afghanistan al jarenlang hier is. Wat uh, uh, lang in procedures heeft gezeten. En die wordt gewoon... Teruggebongeerd naar uh, Afghanistan. Ik vind het een heel raar verhaal als je zegt van. Ik okay, heb een meneer meneer op... punt gemaakt. Laat meneer Brinkman antwoorden. We hebben weinig tijd. Dan kunt u nog reageren. Ga je gang, meneer. Okay. kijk, het is heel eenvoudig. De, de, de media, die, die, die etaleert daar een dame die hartstikke goed geïntegreerd is. Die goed Nederlands spreekt. Goed gestudeerd is. En de beeldvorming is dan: waarom zouden we zo iemand terugsturen? Dat is, dat is het gevoel wat, wat overgebracht moet worden. Maar hoe je het wilt of keert... Er zijn gewoon wetten en regels hier in dit land. En hoe je het went of keert, deze dame, althans de ouders daarvan. Man, hebben wel tot twee keer toe al van de rechter te horen gekregen... dat ze hier niet gewend zijn. Dat ze, meneer dat, meneer ze, Mullen, nee, nee. dat ze het land uit en moeten... Het gaat even over het nee, maar principe, heer ook. maar, pre, nee, maar pre, mag, ik even, mag ik even mijn antwoord afmaken? Ja. Uh, uh, het, het gaat erom dat dat al twee keer gebeurd is. Dat mensen er toch hebben uh, besloten om hier te blijven... en weer opnieuw een procedure te starten. En dan moet je dus ja. niet raar opkijken... dat de derde keer ook de rechter <gacht> zegt het land uit. Meneer even een vraag, want we hebben een vraag. Het gaat om het principe. Kijk, de wetten in dit land staan toe dat mensen hoofddoek dragen... Jij hebt een politiek en jij zegt, ik wil dat niet, daar streef ik voor. Nu zegt meneer Muller, als je ideaal is tegen vrouwen onderdrukking, dan ga je zeggen, het is een wet. Maar ik wil niet dat dit meisje door achterlijke geitenheukers in Afghanistan wordt onderdrukt. En daarom hou ik er huur. Dat bedoelt u toch, meneer Muller? Helemaal eens. Dan kom je in conflict met bepaalde, uh, bepaalde regels. En hoe je het went of keert. Als je deze dame hier laat blijven. Dat betekent dat je een president gaat werken. En dan kun je al je immigratiewetgeving gewoon overboord gooien. Dan heeft het allemaal geen nut. Want dan kan iedereen zich te beroepen op het feit. Dat je daar een uitzondering voor gemaakt hebt. En hoe je het went of keert. Ook al ben ik ontzettend tegen hoofddoekjes. En hoop, ook al hoop ik ontzettend dat deze dame. Nooit een hoofddoekje naar Afghanistan hoeft te dragen. Dan nog vind ik dat onze immigratiewetgeving. Daarvoor niet overboord. Gegooid moet worden. Oké, okay, hoe ver ga je voor de democratie dan? Meneer Muller, dank u wel, want we zijn door de tijd. Hartstikke bedankt voor de bellen. Hoe ver ga je voor de democratie, Hero? Ik, ga, ik geef er mijn leven voor. Oké, okay, hier staat: zo, de heer Brinkman niet liever zijn eigen PVV opgericht hebben? Hij doet zich voor als de man bij de PVV. Dus als de PVV niet wil democratiseren, afsplitsen, Hero? Nee, nooit. Dus je wilt niet zo ver weet ik niet nee, nou ja, Kijk, even voor de helderheid. Wij, wij zijn natuurlijk gewoon een democratische partij... in de zin dat mensen op ons kunnen stemmen... en mensen kunnen laten zien of we wel of niet uh, gewend zijn in de Tweede Kamer. Dus dat facet, dat, maar is, dat is al democratie. Nee, nou ja, en, en, maar, ik ben, maar Prem, je kent me een beetje. Je weet dat ik niet opgeef. Nee. Uh, uh, en uh, de, de PVV, ik heb al eerder gezegd... ik wil hebben dat over 50 jaar mijn zoon ook nog op de PVV kan stemmen. Dus met andere woorden, uh, ik heb nog een heel lange tijd te gaan Ik ben 46, ik hoop nog minstens 20 jaar... Jaar, misschien wel 25 jaar in de politiek te zitten. Uh, uh, uh, uh, en ik ben ervan overtuigd... dat er uh, uiteindelijk wel eens een keer een moment gaat komen... en misschien uh, niet zo heel lang... dat we wel een uh, democratische partij gaan worden. Een goede plek voor de kerncentrale is de middenbehebster, zegt Ben Roest. Zou je de kerncentrale naast je deur willen hebben? Nou, als, uh, als dat technisch mogelijk zou zijn... Uh, dan, uh, dan zou ik dat inderdaad doen, ja. Daar heb ik geen moeite mee. Als dat goed ingebed kan in dit mooie landschap... want ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik vele malen liever... Een, een, een goed geoutilleerde uh, en, en in, het, uh, in het landschap passende uh, kerncentrale heb... dan al die ongelooflijk vreselijke, lelijke windmolens... die het hele landschap verpesten. Maar even voor de helderheid, het kan niet technisch... want het moet namelijk aan de kust. Brinkman, ik ben het niet met je eens, maar nee. ik dank je ontzettend dat je de gast wil zijn. Ik dank ook alle luisteraars en alle deelnemers. Is Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer... en de Provinciale Staten, redactie Solema El-Gald... Die Anouk Tulner en Rien Aarts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport. Parttime fotograaf Bart Daatselaar. Eindredactie regie Barbara van der Klis. Zometeen ster, Dorat Megens en Felix Meuders... met een gids.fm. Morgen ben ik er weer. Leven het vrije debat. Namaste. Dag.